Voor een half jaar geleden de nu 75-jarige Martin Watenburg tot de oprichting van het Algemeen Verbond voor Ouderen. Al het voorwerk heeft hij gedaan vanuit het verzorgingstehuis De Peppelrode, waar hij met zijn vrouw woont. Van de directie mocht hij de vergaderzaal gebruiken, de fax en de kopieermachine. Ja. Hier is het dus begonnen? Hier is het begonnen, Ja. Dat uh, aanvankelijk uh, een initiatief was van mij, wat eigenlijk uit de nood geboren is, gezien ook de situatie dat ik hier in dit huis woon en de ellende om me heen zie, hè, vooral van de eenzame, en dat men al geruime tijd bezig was met, uh, met bezuinigen, al lang voordat uh, ...de voorzet door het CDA gegeven werd om de AOW te bevriezen, Want dat heeft wel een duit in het zakje gedaan. Maar dat was niet de oorzaak. De huidige politieke orde hebben de laatste twaalf jaren laten zien dat ze er niks van konden bakken. We werden in een hoek gedrukt. Anderen beslisten over ons... Terwijl we toch ook gewoon mensen zijn, met, met een normaal verstand, al zijn we dan wat ouder. Maar waarom heeft u zich dan in een hoek laten drukken? Dat hebben we niet, want dan zijn we nu tegen een opstand gekomen. Maar we hebben toch voor elkaar gekregen, dat we in de gemeenteraad verder konden gaan. En dat was een testcase voor ons. Als ik alleen in de gemeenteraad zou worden gekozen, ja, dan had ik het wel, wel kunnen vergeten. Maar we hebben van tevoren die grens getrokken van als we nu vijf zetels krijgen, dan gaan we landelijk door. Want dan is er een voedingsbodem in, bij het Nederlandse volk om iets te kunnen bereiken. En wij willen nu echt keihard aan het werk gaan om, om een andere koers te gaan varen. Het roer moet om.